Nieuws van 11 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De man die in 2014 in Haaksbergen met een monstertruck het publiek inreed... is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij mag ook 5 jaar niet als stuntman werken. De OM had anderhalf jaar cel en een stuntverbod van 10 jaar geëist. Volgens het OM had Mario D. moeten remmen terwijl hij gas heeft gegeven, stond het publiek te dichtbij en had hij beter moeten nadenken over de risico's. Bij het ongeluk kwamen drie toeschouwers om het leven en raakten 28 mensen gewond. De stichting Ster-evenementen die de show organiseerde heeft er onvoldoende voor gezorgd dat het publiek veilig was, vond de rechter in Almelo. De stichting krijgt een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Het opgestapte D66-kamerlid Wassila Hatchi heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. In een gezamenlijke verklaring schrijft de partijvoorzitter Demmers dat Hachi zich de kritiek aantrekt die ontstond rondom haar vertrek. Dat ze daarom haar verantwoordelijkheid neemt. Hachi stapte in januari plotseling op om in Amerika campagne te voeren voor Hillary Clinton. Later bleek dat ze dat alleen op vrijwillige basis ging doen. De Belgische minister van Mobiliteit Gallant is opgestapt omdat ze te lax is geweest bij de beveiliging van luchthaven Zaventem. De minister was eerder gewaarschuwd door onder andere de Europese Commissie dat de veiligheid op de luchthaven ver onder de maat was. Gisteren overleefde ze een debat dankzij steun van premier Michel, maar toen vanochtend nieuwe informatie bovenkwam besloot ze toch af te treden. Staatssecretaris Dijkhoff bekijkt of criminele asielzoekers eerder het land uit moeten worden gezet. Sommige partijen in de Tweede Kamer willen dat bijvoorbeeld mensen die zedenmisdrijven plegen hun verblijfsrecht verliezen. Ook als ze daarvoor een relatief lage straf krijgen. Deze week veroordeelde de rechtbank in Lelystad een asielzoeker tot een taakstraf vanwege een aanranding. Het weer, buien trekken naar het noorden, in het zuiden wordt het tijdelijk wat droger. De wind trekt aan en het wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten. De maxima liggen vanmiddag tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht nieuwe buien in het weekend wisselvallig bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Watertoren. Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. For all the times that you ran on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl for goodness sake.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 I've been so up in my job. Justin Bieber was dat met Love Yourself. En dat was een plaat gekozen door Frank Korpershoek. Met een reden of niet? Nee, eigenlijk niet. Dat is uh, gewoon uh, <laughs> een lijstje wat ik ingevuld heb voor muziek die ik uh, zelf graag draaien. Hey, behalve aanvoerder van Telstar ben jij ook uh, jeugdtrainer en coach bij HFC. Klopt. Morgen de dag der kampioenen. Um, ja, voor de zondag 1. Nou ja, eigenlijk overmorgen. De zondag 1 en de zondag B1... Uh, staan op het punt om kampioen te worden. Er zijn nog wel twee overwinningen voor nodig. Uh, de zondag a wordt nog op de huid gezeten door Allianz. Dus dat, uh, die komen elkaar in de laatste wedstrijd tegen. Die moeten nog twee wedstrijden spelen. Dus bij winst zijn ze niet meer in te halen. Maar ik, ik moet je even verbeteren. Want er is een ploeg weggehaald uit die klasse... Okay. Waardoor de voorsprong van HFC vier punten is. Dus als er zondag gewonnen wordt, zijn ze kampioen. Ja, dat bedoel ik. Maar als het daar niet gewonnen wordt, dan uh, wordt het beslist in de laatste wedstrijd ja, ja. tegen de directe concurrenten. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja, maar dat het is wel zinig voor, voor Allianz dat ze, dat ze dan zo'n ploeg de uh, twee wedstrijden voor het einde van de competitie uithalen. Weer een voorbeeld van de KNVB. Ik wou dat net niet zeggen, moet. het lijkt uh, <laughs> eerder normaal te zijn dan. Uh. Ja. ja. En de zondag B1 uh, wordt ook voor de tweede keer achter elkaar kampioen als het goed is. Als we, als we winnen en dat. Uh, Uitzonderlijke prestatie vind ik, uh, zeker als je ziet waar we vandaan komen als club zijn... Uh, ja, dat er nu weer uh, selectieteams op kampioen staan, uh, kampioenschap staan. Dat is uh, yeah. een compliment aan alle jeugdtrainers van, uh, van de club. Xavier jij kent dat nog uit het verleden, hè? kampioen worden? Absoluut. Ja, want ik herinner me nog dat jij uh, aanvoerder was van de C1 bij Haarlem. Dat jullie de titel pakten. Dat was natuurlijk fantastisch, hè? Ja, klopt. Uh, in het laatste jaar dat Haarlem nog bestond, toen ging ze failliet. Uh, ja, we werden inderdaad kampioen. Het was ook nog best wel spannend uiteindelijk. voor mij nog met Sebergia was dat. Uh, ja, uiteindelijk kampioen geworden. Hartstikke leuk. Ja, wat een leuk team. Uh, toevallig hadden we het net even over Liban, Abdoulaye. Van, uh, die zit nu bij Telstar. Uh, de CVO Pain, die staat nu rechtsback af en toe bij FC Groningen in de Eredivisie. Uh, Bilal, Basel van uh, Feyenoord. Dus al met al de, ja, best een leuk team toen we haarlem in de C1. En, uh, bij Ajax ook nog kampioen geworden. A1, B1. Ja, dan word je landskampioen. Dus dat, uh, ja, is heel erg leuk. En we hebben nu een jongetje van 18 jaar die de Sterren van de Hemel speelt in Engeland. Good morning, Brian. We morning. want Tennessee Fossumenza forever in the Orange Team. In de. I, I agree with you, Henny. Against West Ham at the FA Cup, absolutely fantastic. Uh, he, he looks so mature for... He's, he's 18, I believe, up being 18 years. Yeah, 18, yeah. Uh, he's played he's played something like six games now in the Premiership. Well, he's been on a substitute for Manchester United. And uh, of those games, three were clean sheets where they conceded no goals. You know, that's an interesting statistic. Uh -huh. And on that, he's been four occasions on the winning side. Now, that's just the Premiership. Uh, and taking a note on, on Wednesday's game, uh, great. However, we'll see next week, um, starting on Saturday, they're at home to Aston Villa, which they should win. Then, I believe, they're out to Crystal Palace. <coughs> and when, No, they're at home to Crystal Palace. And then they go to Wembley to play Everton in the FA Cup semi-final. And who is going to win, do you think? I I really think this is Louis' moment. He's going to win all three games. <laughs> I have uh, Frank Corpushook and uh, Xavier Maus here, two players from the First Division in Holland. I'm going to ask them about the chances of uh, Manchester United to win the FA Cup. I hope they will. Um, I think you have to, because um, the Premier League is uh, already... Gone. So, um, yeah, if he agree. wants to, uh, to to to to um, to win uh, a prize, you have to. Yeah. Yeah, I think it's a great opportunity for uh, Louis. I think he will take it. Actually, <laughs> yeah. Well, Brian, these yeah. are these are two very good players in the first division. Any okay. any room in England? Uh, uh, maybe you know. I, I suppose maybe get a little bit better and apply to the clubs, and maybe they'll come and offer you a contract like uh, uh, Mr. Depay got from, uh, <laughs> from uh, Manchester United. There's always hope, I say, T. There's always hope. <laughs> yeah. But next year there will be some room at Leicester because um, all the players will be sold, I think. Um, I, I don't know. I mean, Verdi, he's, he's, he'll play in the Euros um, in, in, in France, but he's 28 and 29, you know. So he's what? They're young. I'll, you know, but at that level, yeah, yeah you know, it's kind of interesting. Uh, will will people make a big investment? But look, I I wish him the best. I re, I really think for a guy like yourself, 10 years ago, he was playing in, in, in uh, first division ball in, in the Conference League, and he literally trained and worked his way to the top. Fantastic uh, um, um, momentum from the guy, you know. Uh, great, great story. Um, I wish him the best, um, but we'll see. The, um, there's a couple of players. There can'te. He's a French guy, midfield, defensive midfield for Leicester. He's a fantastic player. Uh -huh. um, their defence would be older, but they'll be given good contracts. They have a chance of playing. Um, will be playing. There's no chance about it uh, in the European Championship. This is this any is awesome. more news, uh, Brian? Well, then, then the news basically is: is is, is in a, has a problem. I don't think he can get Chelsea to the last six after the game in Swansea. Mm -hmm. um, Ronald Koeman has a big game like, out to Everton on Saturday that he has to win to get a place in the last six. So um, that's generally it as regards the Dutch contingent over here. Um, Louis to win the cup and maybe. Manchester City are out to Chelsea I suspect Chelsea will beat Manchester City on Saturday and this will put Manchester United back in contention for the top four position You're still is, You still believe in it well oh, well Manchester City they had a great game on Wednesday I'm sorry Tuesday when they they beat um, uh, who did they beat in the, the, the, um, who did they beat in the Euros in the European Championship on, on Tuesday Oh, yeah, uh, Paris, Paris Saint-Germain, oh, yeah, and, yeah. and uh, now they concentrate, the semi-final draw has been made as we were talking, so they'll be concentrated, I think United could still squeeze that place, if uh -huh. they win the three games, the next three games, mm -hmm. uh, as I said, tomorrow. Um, and what, what in that far uh, England do you think about a Dutch competition, who is going to be the champion? Um, Ajax, I presume. Who else? <laughs> <laughs> That's the reason that you're in my program. Well, yeah, because sorry. if you said 010... Uh, then you were out. <laughs> bye, Brian. Thank you very much. Be good, Henny. Thanks bye. Bye, -bye. bye, bye. You, you, had news, New uh, New you have New news, Xavier? Je hebt nog nieuws? Je vader liet je iets zien? Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dat was persoonlijk. Oké, okay, sorry. <laughs> Ik denk misschien een leuk sportnieuwsje. Dan gaan we even naar de muziek luisteren. Under pressure... We, David Bowie, Ray! everybody. samen met de groep Queen, sterk onder druk gezet. Under pressure. Ja, Under pressure is niet de, de derde gast van vandaag. Dat is uh, Peter Maus, de vader van Xavier. En, en onder de platen wordt natuurlijk ontzettend veel over vooral voetbal gesproken. Maar we gingen nog even terug naar jouw trainingsperiode vorig jaar bij Allianz. Want dat was toch een heel leuk gebeuren. Ja, dat was, dat was inderdaad een leuk gebeuren. Ik werd even getriggerd net, want Brian is uh, de vader van uh, die... Uh, van Kian. En Kian was vorig jaar in de B2. Was hij de uh, zeg maar aanvoerder en laatste man. En uh, nou, ik heb vorig jaar dus uh, de, in selectie mogen trainen bij, bij Allianz. Daarvoor moest ik wel wat. Uh, mijn KVB-pupillenpapieren halen, dat is weer wel. En tot mijn verrassing werd ik nog betaald. Nou, ik heb. Uh, dus had jij uh, wel nodig, natuurlijk. Had ik ook, absoluut nodig. En de helft <laughs> ging naar, uh, naar mijn zoon Xavier, die af en toe bijsprong met training. Want was natuurlijk, van zijn oude grijze man wordt hij natuurlijk niet echt enthousiast, uh, die jongens. Nou, dus wacht, toe, uh... wacht, wacht even. Peter, <laughs> met alle respect, je deed het hartstikke leuk. Maar het feit dat jouw zoon als keeper van Ajax gewoon daar bij die B-junioren van Allianz gaat staan trainen uit zichzelf, ik vind dat fantastisch. Nee, dat was hartstikke leuk. En af en toe geassisteerd door Pelle Clement. En een hele interessante verschijnsel. Stonden daar te trainen op het klein veldje. Met de, de B2. En de B1 en A1 getraind ook tegelijk. Je zat met ogen te kijken naar uh, de training. Hoe dat daartoe ging met allemaal Ajax-jongens erbij. En uh, de, het niveau. Dat is waar eigenlijk best jaloers uh, die indruk hadden. Ik maar erg leuk. Ja. En dat nou, is gewoon een leuk jaar geweest. Jongens, hebben het heel erg goed gedaan. Ja. En, uh, nee, goed, het is, uh, Pelle uh, doet het trouwens ook goed hè, bij Ajax. Uh, wat ik zo zie, hij, hij is vaak basisspeler. Meer Mooi, dan verwacht. Uh, er was goals. heel veel kritiek op hem. Uh, tenminste van al die sites maar en nog steeds. Maar ik vind dat hij het gewoon waarschijnlijk goed doet. Er gaat er nu weer één naar Ajax. Er gaan er twee naar AZ uit de jeugd van HFC. Dat blijft ja. maar doorgaan. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat HFC regionale opleidingsclub is. Ja. Nee, maar het heeft wel uh, zijn effecten. Je ziet ook, uh, je ziet ook zelfs bij Allianz, uh, bij de B1... omdat ze opeens naar de hoofdklasse gingen... dan trek je dan spelers van andere clubs aan. Nou, dat doet HFC, neem ik aan ook. Die ik, willen gewoon hoog spelen, die jongens. Dus dat is, is natuurlijk wat geklaagd, ongetwijfeld, bij andere, andere verenigingen. Maar ja, HFC laat de beste mensen. Die gaan ook weer naar hoofdclubs toe. Dus wat dat betreft, het cirkeltje is rond... maar het is wel, uh, wel goed, denk ik, voor het voetbal... het niveau uh, zo hoog mogelijk te krijgen. Ja, het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je... als Allianz bijvoorbeeld een conctie maakt met HFC... Jongens die bij HFC te veel zijn... die zouden dan bij Allianz kunnen gaan spelen... en de goeie kunnen... Zo, je, je moet dat beter doen... om dat Nederlandse voetbal uh, van de grond te trekken natuurlijk. Maar ik denk dat de uh, meest, meeste bestuurders denken gewoon... of club, denken echt hun eigen clubjes... en uh, echt en heel veel emotie en weinig verstand. Uh, dat ja, en er worden brieven geschreven over en weer... dat hou je niet voor mogelijk. Nou, ik, ik heb ze gelukkig niet gelezen... maar uh, waarschijnlijk in de lijn van uh, wat ik net zeg. Ja, Inderdaad. Daar weet jij alles van, uh, Frank... Ja, er gebeurt veel binnen, binnen de clubs, maar ik denk dat uh, wat Peter zegt uh, uh, wel klopt. Um, wij moeten niet de ontwikkeling van, van jeugdspelers in de weg staan, en of dat nou op een, uh, een, uh, een derde-klasseniveau is of op een, uh, een tweede-divisieniveau. Uh, spelers moeten zich kunnen ontwikkelen en uh, dat, uh, dat, dat mag je niet in de weg staan uh, als club. Nee, er moet nooit jaloezie zijn als spelers bij je weggaan... want dan betekent het dat je het als club goed gedaan hebt. Ik denk dat het alleen maar compliment is. En uh, ja, wat je zegt, er gaan weer een hoop spelers van, uh, van de Koninklijke KC-opleiding naar betaald voetbal. Ja, en, en hoe vervelend dat, dat ook is voor je algemene niveau, uh, ik denk dat dat uh, uiteindelijk je doel is. En volgens mij moet dat ook elk doel zijn van, van een trainer. Dat je, dat je spelers die kans geeft en die mogelijkheid om uh, hun dromen na te jagen. En, uh, dat zijn uiteindelijk de dromen die wij ook hebben gehad uh, toen wij zo klein waren. Ja. Xavier, jij bent er een voorbeeld van. Je speelde bij Haarlem hè, in de C, daar hebben we het net over gehad. Je werd kampioen, je ging naar Ajax en toen werd je weggestuurd. En toen had jij gelukkig ouders die je heel goed opvingen... en zeiden, ga gewoon door en uh, dan komt het allemaal weer goed. Nou, dat is wel gebleken. Nou, het klopt niet helemaal. Ik zat... Eerst bij Koninklijke AFC, mm -hmm. toen naar Ajax, uh, toen weggestuurd. Toen ben ik een jaartje naar Harlem gegaan. En toen ben ik meteen weer terug naar Ajax gegaan. Dus het was lekker uh, heen en weer, maar uh, ja, zo is het gegaan: een paar jaar AFC, Ajax, Harlem, Ajax. Ja. Maar jij weet hoe belangrijk het is dat, dat daar steun is van je ouders, want er zijn maar heel weinig spelers die het halen. Ja, absoluut. Uh, het uh, is wel grappig als ik laatst uh, naar een foto keek uh, van in de deetjes van uh, ons basisteam. er zijn er eigenlijk nu zijn er nog maar twee echt van over. Eentje is Kenny Tate en de ander ben ik. Dus uh, ja, je ziet wel dat er ontzettend veel uiteindelijk afvallen. Terwijl door de jaren heen heb je dat eigenlijk niet eens zo erg door. Maar uh, ja, dat gaat uiteindelijk toch wel hard. Frank, jij hebt er ook veel zien komen, veel zien gaan. Je bent ook trainer, dus je weet ook maar al te goed hoe het gaat. Wat is jouw advies naar jongeren? en naar ouders. Ja, wat, wat, wat er net uh, gezegd wordt... vind ik wel heel belangrijk. Um, vaak um, wordt de illusie gewekt... Dat, dat alles geregeld wordt... bij dat soort clubs. Maar uh, er wordt wel eens vergeten... hoeveel je nog moet investeren... Uh, ook als ouders zijnde... om je, uh, je kind te brengen, te halen... Uh, te plannen. Um, natuurlijk wordt er qua school... wel wat geregeld. Um, qua uren die je moet draaien. Maar uh, vaak worden de grote afstanden overbrugd. En je moet overal vandaan komen... Um, je traint vaak, je speelt vaak. dus een ongelooflijk grote investering die je moet doen. Um, ja, het advies wat ik, wat ik mee wil geven aan ouders is dat, je, dat als een kind dat echt graag wil... dat dat, dat zijn droom is. ja, Dan vind ik niet dat je dat in de weg mag staan uh, als ouders zijn... en in ieder geval alles aan moet doen binnen de mogelijkheden. hoor. Um, ik snap dat het af en toe ook wel ver gaat. Maar binnen de mogelijkheden om, uh, om je kind uh, daarin te supporten. En, uh, ja, vol, volgens mij is, is dit wat wij doen het mooiste wat er is... Uh, je, van je hobby, je werk maken. Elke dag op het veld mogen staan. Elke dag mogen voetballen. Ja, ik hoop dat, uh, dat kinderen dat niet uh, tegen wordt gehouden. Er, werd, er, er was een, twee jaar geleden een jongetje bij Allianz in de F1. Die werd opgeschreven door Ajax. Die werd opgeschreven door AZ. Is uiteindelijk naar HFC gegaan. Heeft daar een geweldige doorstart uh, meegemaakt. En nou is die gescout door Volendam. Johan woont hier in Haarlem. Uh, en dan, dat jongetje wil natuurlijk graag. Die vindt dat prachtig bij het BVO-voetballen. Maar de ouders, die worden natuurlijk gek. Vier keer in de week naar Volendam rijden. Ja, wat ik zeg, het is wel een grote investering die je moet doen. Hè, als ouders zijn. En, uh, ik, ik kan me ook best wel voorstellen dat het niet altijd mogelijk is. Uh, om welke reden dan ook. Uh, maar ik hoop toch dat de ouders er alles aan doen... om te zorgen dat het kind uh, kan doen wat hij graag wil doen... En, uh, nou is bekend dat dat jongetje ook bij Ajax op de lijst staat. Wat geef jij dan als advies aan die ouders? Rijden naar Volendam of gewoon nog een jaartje bij HFC blijven? Ja, dat vind ik lastig. Want ik weet niet precies wat, Volendam, uh, uh, wat het idee van Volendam is... om zo'n jongen te halen. Uh, er kunnen natuurlijk heel veel, uh, heel veel redenen zijn... waarom een speler die kant op gaat. Gaat het om uh, opvulling, om dat maar even zo te zeggen? Uh, gaat het om uh, een traject wat ze in gedachten hebben... Uh, dus die achtergrond ken ik niet. Ik zou er wel even over in gesprek gaan. In ieder geval met, met de club. Maar ouders komen zo voor problemen, hè? zelfs als het goed gaat met de kinderen. Ja, nee, natuurlijk is dat, uh, is dat heel lastig. Het is wat je zegt, elke uh, of vier keer per week. Uh, uur heen, uur terug. Als je ja, ook niet in de file staat. Viele... Xavier, hoe belangrijk is voeding voor jou? Hou jij rekening als keeper met wat je moet eten? Ja, absoluut. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is uh, voeding. Uh, ja, het is toch uh, eigenlijk je, je brandstof. En vooral uh, ja, voor, na wedstrijden, trainingen, om goed te eten. Meteen weer de reserves aanvullen. Dat uh, is van groot belang. Je voelt je sterker, stelt beter. En uh, de volgende dag moet je weer. Dus dat uh, zal wel moeten. Weet je wie er alles over weet? Voor mij iemand die naast me zit. Ja, je buurman. Ja. Hoe zit dat, Frank? Je hebt een bedrijf opgericht. Je bent... Uh... Ja, ik moet even uh, bij het begin beginnen. Ja. Um, ik studeer sportvoeding. En Een aantal weken geleden is er via Scope Athletico... het bedrijf van Marco Neuvel, oud-trainer bij de Koninklijke... Uh, gevraagd of ik een keer een blog wilde schrijven. Dat vond ik wel eens leuk om te doen. Uh, en zeker vanuit mijn achtergrond uh, wel goed voor mezelf ook... Om, om daar eens even wat verder over na te denken. En aan de hand van die blog zijn er zo ontzettend veel reacties gekomen... Uh, dat er uh, nou ja, spreekwoordelijk een spreekwoordelijke bom ontplofte... Uh, in, in dat wereldje over, over voeding en over sport. Uh, dat ik heb besloten om eigen bedrijfje op te starten... Spokovo, sportcoaching en voeding. En uh, het doel daarvan is mensen te enthousiasmeren... en te informeren over uh, de voor- en nadelen van voeding... en uh, zoveel mogelijk in relatie tot sport. En uh, ik ben nu bezig om uh, met bedrijven, met scholen, uh, met sportclubs... Uh, ja, workshops aan te bieden, lezingen, presentaties te geven, uh, vitaliteitsmarkten doe ik. Um, er staat een heel mooi, groot project uh, uh, uh, op de rol om, uh, om in Nederland, uh, in heel Nederland, uh, wat te doen voor sportclubs. Dus dat, uh, dat is wel een mooie wereld waar ik in uh, beland ben. Gaan we na de volgende plaat nog even uitgebreid over praten. Die volgende plaat die is uh, van de zoon van onze technicus van vandaag, Charles Duif. Ja, Jullie uh, hebben die plaat gehoord, hè? Ja, ik, ik wilde eigenlijk heen. Ja. het is goed dat je dat zegt. Want de mannen waren net zo aardig om te vragen hoe het met hem ging. Uh, hij heeft hier live in de studio gezongen, onlangs. En dat was een nummer van Simply Red. En in plaats van het nummer wat we elke week draaien, wat jullie toch al gehoord hebben... wil ik jullie vragen wat de, de mening dan hierover is. If You Don't Know Me, By Now. Hier is Fenduif met If You Don't Know Me, By Now. Heerlijk, zo'n programma de Watertoren Sport over voetbal. Met twee voetballers in de studio. Die dan continu onder de muziek uh, hun <laughs> dingen zitten uit te wisselen. Een vader erbij die naar, heel druistig naar de muziek van Sven Davis luisterde. Ja, het had Dat... het net over, over sporters die uh, worden begeleid door hun ouders. Die kilometers moet afleggen om hun een, een, een zoon naar de voetbalclub te brengen. Waar ze ja, graag naartoe willen. Volendam in dit geval. En uh, best wel een hele afstand. Vier keer in de week hoor ik. Nou, ik heb met Sven ook al rondgereden in Nederland wat dat betreft. Dus <laughs> Ik ben natuurlijk ook trots op mijn zoon. Uh, uh, jongen met uh, een uitstekende stem. Al zeg ik het zelf. Nou, en, laten, en... We, laten we dat even aan Peter vragen. Peter, wat vond je van de... Van Bij van prachtig. Deze... Bijna niet van echt onderscheiden. Echt een heel mooi gezongen. Oh, Dankjewel. Ja. En dan staat Charles weer helemaal te blozen achter, ja, die, natuurlijk. achter die knoppen. Daarom dat zeg is ik natuurlijk ook wel. zo. Ja, we even we... over uh, terug naar uh, uh, eten, voeding en voetbal en sport. Want jij, je hebt iets ook met wielrennen, met Chalingi. Wat is dat? Um, we waren op tenniskamp in de winter. En via iemand die wat doet voor ons, Bouke de Boer. Um, die heeft een eigen instituut. Um, NLP-docent. Uh, heeft ook een eigen uh, basisschool... En die doet wat voor ons. Uh, dat is misschien wel leuk te vertellen. Laatst hadden wij uh, Wim Hof, de ijsman uh, bij ons op de club. Uh, waardoor wij met z'n allen in een ijsbad lagen. Uh, onwijs leuk om een keer mee te maken en om die man te mogen ontmoeten. Uh, we hebben ook een keer iemand gehad die met uh, vijf uh, roofvogels aankwam. En uh, daar uh, iets mee deed met ons. Dus dat zijn wel leuke dingen die hij regelt. En een van die dingen die hij ook heeft geregeld is dat Maarten Chilingi Um, bij ons kan vertellen wat hij heeft meegemaakt in zijn carrière. Um, en een van de punten die hij vertelde was op dat moment voeding. En in de topsportwereld is het heel ongebruikelijk. Uh, als je vegetariër bent, er zit vaak een, een wat stoffige imago op. Um, buitenbeentje. En daarbij kwam ook nog eens dat hij uh, heel laag zat in zijn eiwitten. En dat was een heel interessant verhaal. En toen heb ik hem een keer benaderd om uh, um, een keer met hem te praten over, over voeding... En aan de hand daarvan heb ik een blog geschreven over zijn bevindingen. En over zijn keuze om, om, om vlees, om, om vis, links te laten liggen. Vissen ook? Ja, meestal wel. Niet, niet altijd. Maar hij laat altijd vlees links liggen. En uh, zeker in combinatie met het, het, het, het ontbreken van, van eiwitten uit zuivel... Uh, is dat best wel een lastige combinatie. Maar heel goed te doen, blijkt achteraf. En dat was gewoon een heel leuk verhaal. En uh, sindsdien uh, volg ik hem uh, op de voet en uh, in zijn laatste jaar. Want hij gaat volgend jaar afscheid nemen. Ja, jij studeert in dit vakgebied. Ja. Je bent trainer van jongens. Ja. Wat doe je daar nou mee? Ga je ze dan ook uitleggen wat ze moeten eten? Nou goed, um, ik probeer niet op een, uh, op een hele belerende toon uh, dat te doen. Ik geloof niet dat je daar uh, heel veel succes in, uh, in gaat krijgen. Maar ik probeer wel uh, twee keer per jaar uh, ze mee te nemen in, het, uh, in de voordelen vooral van, van voeding. En... Uh, wat je daarvoor moet laten en vooral uh, wat je daarvoor moet doen... om te zorgen dat je in ieder geval wat beter voor de dag kan, uh, kan komen. En dat ze niet met uh, die frikandelbroodjes van, uh, van bepaalde supermarkten... Uh, voor de wedstrijd uh, uh, nog even aan de tafel zitten... om er uh, drie of vier weg te werken met een pak zokermel. Uh, ja, dat lijkt me niet zo heel verstandig. Uh, dus die bewustwording wil ik, wil ik ze wel meegeven. En dat wordt alleen maar meer, uh, hoop ik, volgend jaar. Xavier, kun je er wat mee? Absoluut, ik heet altijd broodjes frikandel voor de wedstrijd. Ja, daarom, daarom vraag ik Vanavond je. Vanavond ook toch ook. Maar als je nou, als je nou uh, op een gegeven moment... Uh, je studeert uh, in, het, in de voedingsleer. O, o, ja, in die voedingsleer, ja. voedingsleer. Maar als je nou uh, berichten hoort in de media van... Ja, rood vlees eten, dat is natuurlijk heel erg eiwitrijk. Uh, veel rood vlees eten geeft weer een, een, een risico op kanker. Mm -hmm. dat, dat hoor je dan. Hoe ga je daarmee om met dat soort signalen? Ja, het, het probleem is dat er... Um dat nog niet alles bekend is over voeding. Er, er lopen nog zoveel onderzoeken... en daar gaat uh, minimaal tien jaar overheen... voordat een onderzoek daadwerkelijk... Uh, binnen de voeding... Uh, um, rechtvaardigd wordt. Ja. Um, ja, en het probleem is nu eigenlijk... dat er zo ontzettend veel... Uh, informatie rondcirculeert op internet... over... Uh, uh, ja, bepaalde, of de kans op bepaalde aandoeningen... Uh, de kans op... het verhogen van bepaalde ziektes... Uh, dat je door de bomen het bos bijna niet meer ziet... Um, en het probleem is ook dat iedereen daar een eigen mening over heeft. En um, ja, ik probeer daar uh, rustig mijn mening uh, doorheen te, te duwen. Uh, maar, ja. maar het is inderdaad wel eens lastig voor, uh, voor ja, een normale niet-wetende mens om te... Uh, nou kan ik me voorstellen dat mensen zitten te luisteren die uit de sport afkomstig zijn. En die zeggen, god ik wil die Corpus mening wel hebben. Waar moeten ze nou zijn? Hoe heet dat bedrijf? Waar, wat is je e-mail? Hoe, hoe zit dat website? Uh, het, het bedrijf heet Spocovo. Uh, uh, afkorting van Sport, Coaching, Voeding. Um, ik ben bezig met mijn eigen website, dat loopt op dit moment nog. Uh, maar je kan mij vinden op Facebook, Instagram, uh, Twitter. En uh, daar zijn al mijn gegevens. En dan uh, sta ik bekeken. je graag te woord om uh, te ja. kijken wat voor, voor elkaar kunnen betekenen. En uh, het, het is heel erg uiteenlopend wat ik op dit moment doe uh, in de voeding. Er, zijn natuurlijk, uh, er is veel vraag naar op veel verschillende gebieden, veel verschillende leeftijden. En uh, over alles is wat te zeggen, dus... Uh, ja, over, overigens, ik had net over rood vlees. Mijn, mijn moeder die was gek op rood vlees. Mm -hmm. En die is 88 geworden. <laughs> nou ja, dat is gewoon allemaal. Ik, ik, ik denk dat vlees uh, tot een bepaalde hoogte hoort in, uh, in een normale, normaal voedingspatroon. Dat denk ik ook, ja. Dat het er niet meer eens. Nee, dat weet ik niet. En, uh, ik, ik vind wel dat we vanuit een aantal punten heel erg moeten minderen. Uh, maar er zijn ook een aantal voordelen aan vlees. En dan heb ik het voornamelijk over onbewerkt vlees... Uh, want er zit ook heel veel troep op de markt. Maar af en toe een stukje vlees uh, zou moeten kunnen. Heerlijk. Blijf van die broodjes af. <laughs> We gaan zo verder over het voetbal. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Wat heb je staan, Jo? Laat de liefde nog steeds luisteren. Nou, verder zoeken. Yeah. Everywhere I look Love is in the air. Every sight and every sound.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 Vanavond uh, een heel belangrijke wedstrijd in de Eerste Divisie. Os tegen Telstar. En twee gasten vandaag die daarmee te maken hebben. aanvoerder Frank Korpushoek van uh, Telstar. En de doelman van Os, Xavier Maus. En het is zo leuk. Dan draait Love is in the Air van uh, Jean-Paul Jong... En dan word je hier, word je oversteld met informatie over de wedstrijd. Dan zit Frank te vragen, hoe is het met die en die spelers? En Xavier vraagt, speel jij als er een corner is, kom je dan mee naar voren? Want je kan ze goed koppen. Want het is Ik kan even een elleboogje uitdelen. En een elleboogje uitdelen, want het is natuurlijk een geweldig sportieve speler die Frank Corpens hoekt. Dat weten we al die jaren al. Maar leuk is dat jongens, als jullie met een wedstrijd voor de boeg met elkaar omgaan. Ja, ik denk dat het voor beide nog wel een interessante wedstrijd kan zijn. Wij doen nog mee, al hangt het aan een heel dun zijden draadje voor de playoffs. Wij zijn in diepe strijd met MVV. Die mogen de aankomende drie wedstrijden geen één wedstrijd winnen. Dan hebben wij nog kans en wij moeten beide wedstrijden winnen. Goed, wat ik al zei, is een heel dun draadje. En volgens mij willen jullie van. Die plek af en uh, daar moet voor gewonnen worden. Dus dat is wel een interessante wedstrijd uh, voor beide. Nou, in ieder geval weet Xavier dat als er een corner is... dat jij daar niet bij betrokken zult zijn. Uh, dat zit er heel dik in. Misschien in een, in een slotfase uh, als we achter staan. Maar goed, daar ga ik niet van uit. Maar het is waanzinnig, vind ik. Dat heeft ook te maken met wat er op het ogenblik in het Nederlandse voetbal gebeurt. Je bent een goede kopper. Voor je... mijn lengte wel, ja. Ja, voor je lengte. Er zijn jongens die bij jou in de voorhoede staan... die kunnen geen bal uh, op dat hoofdje krijgen... Nou ja, goed, uh, misschien niet het maximale eruit halen. Maar ik bedoel ermee te zeggen, het is toch bezopen... dat jij de opdracht krijgt om niet mee naar voren te gaan als er een coin is? Nou ja, goed, dat zijn keuzes die gemaakt worden. Ik snap ook dat hij een slot op de deur wil hebben. Dus uh, laten we het ja, dan vanuit maar, die kant gaan bekijken. Waar ene. is het opportunisme, joh? Je speelt niet om een titel. Kom op ah, nou. dat, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja. Um, um, het is vaak zo... Uh, maar goed, dat is in het algemene zin, hoor. In, in, in de Nederlandse voetbal, dat is vaak... De, te, te, te voorspelbaar is, te berekenend, uh, te voorgeprogrammeerd en uh, de vrijheid uh, ontbreekt nog wel eens. Uh. Ja. Waar zijn de spelers die een man uit kunnen spelen? En het valt mij op, want Ted Verdonkschold is natuurlijk toch een man die wel houdt van opportunistisch voetbal, van voetbal. voetbal. Ja, maar wij willen bij Tels ook aanvallend opportunistisch voetbal uh, spelen. Uh, binnen een bepaalde Grenzen. Hey, Wie missen jullie vanavond? We missen sowieso Cassandra van Berkel. Mm -hmm. Die een beetje ongelukkig in bossing kwam met een, met een teamgenootje. En daarbij uh, ongelooflijk zijn neus brak. En uh, een scheur uh, in zijn schedel tussen ogen had. Dus dat was wel heftig. Kelvin van enkelbreuk. Uh, wie missen wij nog meer? Uh, vissen de keepers is uh, herstellende van een knieoperatie. Die zal er vanavond nog niet bij zijn. Um, en dan twaalf ja, van huis natuurlijk voor ons een hele belangrijke speler want die heeft zijn kruisbanden gescheurd samen met Tom Bijsel ook zijn kruisbanden gescheurd die zijn wel weer bijna fit en volgens mij was dat de, de ziekenboeg wel nou en die ziekenboeg is natuurlijk ook een reden dat jullie toch wat punten verloren hebben die je normaal gesproken niet zou verliezen ja wij kunnen um, niet altijd alles opvangen dat ja. heeft gewoon te maken met budget ja. en um, ik denk dat daar elke club in de, in, in de onderste regionen van de Jupiter League mee te maken heeft. Uh, al vind ik wel dat wij, um, ondanks de blessures, nog te veel punten hebben laten liggen dit seizoen. Ik denk dat wij met de, de ploeg die we hebben um, langer uh, serieus hadden mee moeten doen om een uh, play-off plaats. Um, maar we zijn te wisselvallig geweest waar ik ook mee begon. En, uh... Xavier, waar jullie nu staan, kan niet hè? Nee, ik kan absoluut niet. Daar word je niet vrolijk van. Hoe komt het? Ja, inderdaad, nou ja, daar hadden we het in het begin al over. Inderdaad, hoe komt dat? Ja, te veel verliezen, te weinig winnen. Om, uh, <laughs> hebben om een jullie veel blessures? Uit. Wie, <laughs> ja. Wie, wie, ja. wie missen jullie vanavond? Uh, ja, twee echte basiskrachten eigenlijk. Uh, onze rechtsback Jochem Jansen heeft uh, een middenvoetsbeentje gebroken. En uh, rechtshalf Dennis Jansen, die uh, heeft volgens mij een blessure, is wel herstellende. Uh, maar deze wedstrijd komt nog we net te vroeg. Uh, dat Alles zijn... over links vanavond, Frank. <laughs> ik zal het stiekem doorgeven straks. <laughs> ja. ja, nee, en dat zijn. Uh, nou, we hebben, ik moet zeggen, we hebben eigenlijk niet eens een uh, hele grote zieke boeg. Uh, geen echte langdurige blessures. Dus uh, ja, nee, dat zijn wel de twee mensen die we echt missen. En uh, ja, dat moeten we vanavond zien op te vangen. En eigenlijk de rest van het seizoen. <laughs> Je ja. kan van die plek afkomen, toch? Ja, absoluut, vanavond winnen. Je hebt een hele goede periode gehad, dus je kan zo weer ja, terug zijn, toch? Absoluut, nee, we hebben een hele goede periode gehad. Uit bij Telstar hebben we eigenlijk twee punten laten liggen. We hebben ook <laughs> twee punten laten liggen thuis tegen Os. Dus ja. <laughs> nee, ja, ja, klopt, we hebben een hele goede periode gehad en dat is, uh, ja, dat is een beetje uh, omgegooid nu. Nu hebben we een minder goede periode, ja, dat zou je altijd hebben. Weet je, met piek en dalen gaat zo'n seizoen we hebben Nog drie wedstrijden maar het gaan is dus bijna klaar. Maar we hebben drie wedstrijden om inderdaad van die plek af te komen. Drie wedstrijden om te winnen. En uh, ja, dan kunnen we er al vanaf zijn. Hoe ziet nou, het is kwart voor twaalf. Je bent hier in de uitzending. Hartstikke fijn dat je gekomen bent. Maar hoe ziet nou zo'n dag eruit voor zo'n wedstrijd? Hoe, hoe gaat dat? Nou, eigenlijk vrij rustig. Uh, ja, je bent bezig met de wedstrijd uiteraard. Die is s avonds om acht uur. Uh, nou, 's ochtends je wordt wakker, je gaat lekker wat eten. In de s middags ja, rustig aan, niet te veel doen. Uh, ja, dan ga je s'middags weer. Uh, ga je lekker lunchen, pasta eten. Ga je naar de club toe. <coughs> Rustig voorbereid. Hoe laat, ben je, hoe laat dan, moet je daar zijn? Mm, wij moeten half zeven op de club zijn. Ja, je moet rekening houden met files. Dus uh, meestal ben ik er wel iets eerder. En eigenlijk staat zo'n hele dag gewoon een teken van de wedstrijd. Mm -hmm. Jij studeert, hè? Ja. Is dat te combineren? Ja, met eigenlijk wel. topsport, <laughs> want dat doe je toch in feite. Ja, nee. Uh, ja, nu mijn derde jaar, dus... Uh, ja, het blijkt wel Ik kan het wel combineren. Ja. Lekker. En Frank, hoe ziet de dag bij jou eruit verder? Nou, ja, eigenlijk het, qua beginnen hetzelfde. Je staat lekker op, gelijk ontbijten. Uh, je doet niet heel veel op zo'n dag. Wij moeten kwart voor drie aanwezig zijn. Dan rijden we drie uur rijden we weg en uh, onderweg uh, eten wij wat bij een uh, bekend uh, restaurantketen. Waar en, ook uh, motorclubs komen. Waar ook motorclubs komen, maar uh, <laughs> ja. ik denk dat wij de boel uh, uh, Hele heel laten. <laughs> Um, dat gevecht komt pas om acht uur. Yeah. En um, daar eten wij rustig wat. En dan rijden wij door uh, richting Os. je bent lekker onderweg. En uh, dat, ja, dat zal inderdaad wel een stukje file zijn ook. Yeah. Die kant op staat er altijd file op de A2. En, uh, goed. Ik ben even, even onderweg voor zo'n wedstrijd. En, uh, Lange dag, ja, laat thuis. Ja, maar nou, hij gelukkig wel een, een hele mooie bus. Um, een stuk beter dan... Uh, dan dat het in het begin van mijn carrière was. Maar een hele mooie bus waar je prima kan relaxen. En, uh, dat ritje dat valt allemaal wel mee. Eén vaste supporter vanavond neem ik aan. Peter, jij gaat mee? Ik ga kijken. En... Hey, ik, ga, ik, ik ben erbij vanavond, ja. ja. En dan ben je natuurlijk voor? Uh... Ik ben niet voor Telstar dan vanavond. Nee. <laughs> Frank, pak hem. Charles Duif. Charles daar, wat hebben we? We gaan uh, genieten van earth, wind en ook nog een beetje vuur. Boogie Land. en Fire in de watertorensport nog maar enkele minuten te gaan... want de tijd vliegt als altijd... zeker als je twee geweldige voetballers in je uitzending hebt. Jongens, het Nederlandse voetbal... zullen we het daar even over hebben? Er komen een aantal oefenwedstrijden aan. Waarschijnlijk zal uh, Fosu Mensa... de plek in de verdediging innemen. Ik hoop dat in ieder geval... want is dat een geweldige voetballer? Hè? Ja, nee, absoluut. Ik, uh, ja, het zou zomaar kunnen dat hij erbij zit. Het zal het even afwachten. Uh, natuurlijk uh, verdedigen aan de rechterkant... Kenny Teten, die wordt ook weer fit. Dus uh, ja, nou ja, twee jonge gasten. En je hebt natuurlijk ook nog Jan Maat van der Wiel. Uh, ja, er zijn uh, genoeg keuzes daar. Op die maar je, je noemt het belangrijke punt, jonge gasten. We hebben natuurlijk talent genoeg in Nederland, Frank. We, we moeten toch weer terug kunnen komen op waar we waren. Het, misschien is het wel een, uh, wat dat betreft een klein voordeeltje dat we er van de zomer niet bij zijn. Uh, oh. Dat geeft weer de gelegenheid om. Uh, wat op te bouwen, inderdaad. Ja. He, wat jonge jongens de kans te geven, erbij te halen, ervaring op te laten doen. Uh, dus laten we alsjeblieft van die kans gebruik maken en zorgen dat wij uh, um, in de volgende kwalificatieperiode um, misschien wat vernieuwing uh, doorvoeren. En met wat andere jongens uh, voor de dag gaan komen. En misschien dat daar uh, mensen aan wel bij zit. Moeten we de trainers ook eigenlijk uh, vragen om meer opportunisme in het spel te brengen? weer? Wat minder verdedigende sloten erop en uh, gewoon lekker aanvallend voetballen. Ja, een, een mooi voorbeeld vind ik België. Die zijn jaren geleden, hebben natuurlijk ook even uh, de boot gemist. En die zijn uh, vanaf onderaf met een heel uh, nieuw plan begonnen. Uh, waaronder de, de Twin Games. Uh, dat leeft natuurlijk al, uh, al langer in België. Um, uh, de competities zijn daar uh, niet uh, op ranglijst. Uh, je speelt om een wedstrijd te winnen, maar er wordt verder niet gekeken bij de jongste jeugd naar uh, ranglijst. Die spelen gewoon uh, uh, vrije wedstrijden. Uh, alleen maar om mee te geven dat, jongens, uh, dat het om voetbal gaat. En dat het om scoren gaat en uh, het doelpunt tegenhouden gaat. En als je nu die ploeg ziet, er zit zoveel creativiteit en er zit zoveel plezier in. Je hebt zo'n brede uh, groep en uh, ja, dat straalt er vanaf bij die gasten. Ja, en ik zou het wel mooi vinden als we daar weer een beetje naar terug gaan. Ja, zo'n goal als Kevin de Bruyne maakte. Hè? Zonder naar het doel te kijken. Precies weten waar hij moet komen. Dat is toch klasse. Gevoel, intuïtie en uh, nou ja, een stukje creativiteit natuurlijk. We hebben het ook wel over de top, hè? Jawel, maar we praten over de top. We praten in Nederland ook over. We hebben spelers zat die het kunnen, hè? Ja, absoluut. En ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook wel een beetje een. Um, uh, ja, het moet in evenwicht zijn, de talenten met, uh, met de routiniers en de ervaring. Ik denk dat we dat uh, inderdaad, uh, nou, wat Frank zegt, inderdaad nu het EK missen, dat we daar misschien uh, richting de kwalificatieperiode naartoe kunnen werken. Met inderdaad talenten en wat ervaren krachten en uh, een goede balans kunnen vinden daarin. Ik pak uh, op maandagochtend onmiddellijk de sportkrant uit het AD en ga naar de column van Willem van Hanegem die overigens volgende week hier te gast is. Uh, Willem heeft ook bepaalde ideeën over dat voetbal. Maar er wordt eigenlijk te weinig naar dit soort mensen... die dat voetbal in hun huid hebben, in hun vingers hebben, geluisterd. Hè? Ja, nou, ik denk dat er ook heel veel uh, <coughs> mensen zijn... die dat allemaal uh, wel van zichzelf vinden. En misschien zijn die er ook wel. Maar er moet wel dan één plan komen... en iedereen moet het met elkaar eens zijn. Als er vijf mensen allemaal dingen zeggen die uh, tegenstrijdig zijn... dan is het natuurlijk lastig. Er moet wel een plan komen waar iedereen in gelooft. En dat moet dan... Uh, ja, goed uitgevoerd worden. Maar hele congressen worden er ge georganiseerd. Heeft dat nou zin, Frank? Um, nou ja, het, het organiseren van congressen heeft zin. Uiteraard, iedereen kan daar zijn, zijn ei kwijt. Vertellen wat hij ziet in, in de toekomst. En wat zijn, wat zijn visie is. Alleen, uh, belangrijk is wat je daarna uh, ermee gaat doen. Wat je ermee. Uh, ja. uh, iemand moet het oppakken en gaan uitvoeren. En uh, wat Clavé zegt. Uh, mensen moeten er gevoel bij hebben. Het moet een deel worden van ons. Uh, wat natuurlijk jarenlang totaalvoetbal is geweest in onze opleiding. Dat was een deel van ons. Uh, dat hebben we uh, een hele mooie periode. Hebben we dat fantastisch uitgevoerd. Alleen uh, we moeten nu wel uh, de omslag gaan maken. en uh, kijken of wij uh, mee kunnen gaan in de huidige ontwikkelingen van het voetbal. Vanavond een belangrijke wedstrijd in de Eerste Divisie. We hebben dat al een paar keer gezegd. Os tegen Telstar. Jouw voorspelling, Frank? Um, dan spaar ik hem nog en dan zeg ik 0-2. Dan zeg ik 2-0. 0, 0 houden. Het zijn in ieder geval tweetjes. Dat is natuurlijk leuk. Jij houdt de 0 en jij wint met 2-0. Ik weet niet hoe dat kan, maar je weet het maar nooit. Laatste vraag aan jou, Frank. Omdat jouw trainer van het moment uh, Verdonkschot volgend jaar bij HFC staat. Omschrijf hem eens. Enthousiast gedreven, uh, plezier en um, een ongelofelijke drive om zich nog uh, te bewijzen als trainer. Goede trainer voor HFC? Uh, dat weet ik wel zeker. Hartstikke fijn. Peter Maus, Frank Korpershoek en Xavier Maus, enorm bedankt voor jullie komst naar de studio. Hartstikke bedankt, veel succes vanavond. Dankjewel. En dat Best. de beste Dankjewel. mogen winnen. <laughs> We gaan het zien. Oké, okay, succes. Weet niet wat ik zeggen moet. I say bonjour, mon amour, moi t'mas elle, tu es très belle, en, et ça y c'est, je suis Nélandais, oh, je parle un petit peu français, en, et ça y c'est, praut Nederlands met me, even Nederlands met me, mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen